De finale van de Champions League gaat tussen Barcelona en Manchester United. De Engelsen wonnen gisteren ook de tweede halve finale wedstrijd... van het Duitse Schalke. Het werd 4-1. De finale van de Champions League is op 28 mei in Londen. Het weer volop zon. De maxima komen uit tussen 15 graden in het noorden... en lokaal 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, donderdag 5 mei, het is bevrijdingsdag... en dat wordt gevierd, we zijn erbij. Je hoort een verslag van het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Uh, dat gaat dan naar Arnhem, waar de aftrap wordt gegeven... voor de bevrijdingsfestivals. Mark Robin Visser is daar vanochtend. We even met Mooks, een van de bands... die vandaag per helikopter de festivals aandoet. En ook maar even met de organisatie in Zwolle... waar het bevrijdingsfestival de laatste jaren iets te succesvol is geworden. Kijken met burgemeester Van der Laan van Amsterdam... nog even terug op de Nationale Dodeherdenking gisteravond op de dam. Vanochtend ook veel aandacht voor Syrië. De autoriteiten daar blijven keihard optreden tegen opstandelingen. Er zouden zelfs tanks onderweg zijn naar de stad Oms, hoort u meer over. Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over de situatie. Ruud Bosgraaf van Amnesty International is te gast na half acht. En ING komt vanochtend met cijfers. We spreken de grote man van de bankverzekeraar Jan Homme. Het blijft maar zonnig en droog. Zo droog dat de waterschappen nu maatregelen gaan nemen. U hoort straks de Unie van waterschappen. En de Britten gaan vandaag een oordeel geven over een nieuw kiest. Stelsel. PVV gaat mee regeren in Limburg. U hoort meer over die schietpartij van gisteren in Amsterdam. En over dat afstervende koraalrif bij Saba. En Edwin van der Sar gaat waarschijnlijk zijn honderdste Champions League wedstrijd spelen. De finale op Wembley. En dan is hij ook nog eens de oudste speler ooit in een finale. Daarover en over veel meer in dit Radio 1-journaal. Tot half tien uur kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. In Amsterdam zijn bij een schiet- en steekpartij zeker twee doden gevallen. Ook zijn er mensen gewond geraakt, vertelt de politie. Bij een schietincident in een autobedrijf in het westelijk havengebied... zijn meerdere slachtoffers gevallen. Um, vuurwapengeweld, daarbij zijn ook uh, doden gevallen. En er liggen nog een aantal slachtoffers in het ziekenhuis. Wat zich precies heeft afgespeeld in dat autobedrijf, dat is niet helemaal duidelijk. De Politie vond daar ook nog eens vuurwapens en verricht een aantal arrestaties. We zijn met vijf verdachten aangehouden. Er liggen nog een aantal in het ziekenhuizen en zijn een aantal overleden. Uh, maar ook diegenen die in het ziekenhuis liggen... die beschouwen we op dit moment nog als verdachten. Omdat we dus niet weten wie welke rol heeft gespeeld. Nou, er is nog veel onduidelijk. Er is ook gestoken. Een aantal van de slachtoffers is zwaar gewond. En we zitten in de eerste 24 uur van het onderzoek. Dus je moet overal rekening mee houden. Maar uh, we houden er wel sterk rekening mee... dat we hier te maken hebben met een afrekening binnen het criminele milieu. President Obama gaat de foto's van een stoffelijk overschot van bin Laden toch niet vrijgeven. Zijn woordvoerder Jay Carney leest de letterlijke tekst van een interview voor. Question: Did you see the pictures? The president: Yes. Question: What was your reaction when you saw them? The president: It was him. Question: Why didn't you release them? The president: We discussed this internally. Keep in mind that we are absolutely certain that this was him. We hebben DNA-sampling en testen gedaan. En dus is er geen twijfel dat we Osama bin Laden. Het bloederige beeldmateriaal zou als propaganda gebruikt kunnen worden, is het idee. En dat is volgens woordvoerder Carney niet de bedoeling. Het is niet in ons nationale security-interest om deze uh, foto's, zoals in het verleden uh, het geval is, te become icons. om de opinie tegen de Verenigde Staten te maken. Over de militaire operatie waarbij Osama bin Laden om het leven is gekomen, zei de Amerikaanse minister van Justitie Holder dat die wettelijk is. Ja, yeah, laat me iets heel duidelijk maken. De operatie waarin Osama bin Laden was killed was, uh, was lawful. Hij was de head van Al-Qaeda, een organisatie um, die de attacken van september 11 th He Hij heeft zijn involvement, zoals u indicate, hij zei dat hij niet zou worden alive. De operatie tegen bin Laden. Um, ...was justified as an act of national self-defense. Er is ook al wat wantrouwen. Deze Pakistanse studenten bijvoorbeeld geloven niet... ...dat de Verenigde Staten Bin Laden afgelopen zondag gedood hebben. Het is gewoon propaganda. Osama killed 10 jaar geleden in Afghanistan. Het is gewoon propaganda om de war in Afghanistan te Hij was just de reden... Reason resources Er zijn ook foto's uitgelekt trouwens van het complex bij Abbottabad in Pakistan. Daarop zijn drie dode mannen te zien die in het huis van bin Laden waren. Bin Laden zelf is niet te zien. Het Britse persbureau Reuters heeft de foto's gekocht van een Pakistanse veiligheidsfunctionaris die de foto's zelf gemaakt zou hebben. In het noorden van Turkije is bij een aanslag op een politie-escorte één agent gedood en één gewond geraakt. Het was vlakbij de plek waar de Turkse premier Erdogan juist campagne had gevoerd voor de verkiezingen in juni. Erdogan zei in een toespraak dat hij er zeer verdrietig over is. Er werd bij de aanslag met handgranaten gegooid... en er volgde een minutenlang vuurgevecht. Erdogan was er trouwens niet bij... omdat hij per helikopter al naar de volgende campagneplek was gereisd. De militante Koerdische beweging PKK zou achter de aanslag zitten. De PVV komt in Limburg in het provinciebestuur... De partij heeft een bestuursakkoord bereikt met het CDA en de VVD. Fractievoorzitter Laurens Stassen is trots dat haar partij gaat meebesturen. Het zijn pittige onderhandelingen geweest, uh, maar u weet zelf ook, als men tot een co co coalitieakkoord wil komen, dan uh, moet iedereen wat geven en wat nemen. En uh, bij ons ging zorgvuldigheid voor snelheid. Het ei is gelegd. Daarmee wordt Limburg de enige provincie waar de PVV zitting neemt in de gedeputeerde staten. SP-voorzitter Thijs Koppers spreekt van een regentenkliek. Hij moet alles via de media vernemen. Ik verwacht niet dat wij eerder dan de media de plannen krijgen. De afgelopen tijd hebben we toch vooral gezien dat de communicatie met de rest van de staten via de media is gegaan. En ik ben bang dat het vol vrijdag niet anders zal worden. Het akkoord wordt morgen gepresenteerd in het gouvernement in Maastricht. Nieuwe provinciebestuur moet volgende week worden geïnstalleerd. Mensenrechtenorganisaties slaan alarm over de situatie in Syrië. Duizenden mannen zijn deze week in verschillende steden gearresteerd. Hier bekent een betoger op de Syrische staatstelevisie dat hij geweld heeft gebruikt. Hij zegt dat hij een geweer heeft afgepakt van zijn neef en daarmee een militair heeft gedood. Het is onduidelijk of deze man de verklaring onder druk heeft afgelegd. President Assad treedt nog altijd hard op tegen de gewapende terroristen, zoals hij ze noemt. Onder de mannen die vrijdag werden opgepakt... zijn aangeklaagd wegens het onteren van het aanzien van de staat. Maar de demonstranten geven nog niet op. Beelden op YouTube tonen nog steeds demonstraties in het hele land. Laat de wereld het maar zien. Schiet me maar dood. Schiet me maar dood. Riep deze man in Dara. Het zeewater gaat de komende honderd jaar wereldwijd ruim anderhalve meter stijgen, blijkt uit een nieuw rapport. Dat is volgens deze Noorse wetenschapper veel sneller dan verwacht. En ook Nederland moet zich beter voorbereiden. A risk of very fast, um, sea level We've seen that in the past and it can happen in the future. En this will really significantly change the risk of flooding in the big towns, towns that are threatened, like Shanghai and New York. There are also areas like Miami, Amsterdam and Copenhagen, are areas that has to prepare for much bigger risks of flooding in the future. Vooral klimaatveranderingen in het noordpoolgebied spelen een grote rol bij de stijging. Het ijs smelt, het zwarte zeewater trekt nog meer zon aan en daardoor smelt het ijs dat nog over is nog sneller, vertelt deze Britse professor. De warming is niet alleen it is heel snel en het is accelerating. warmer Tegen het jaar 2100 zou de zeespiegel van ongeveer een meter tot anderhalve meter gestegen kunnen zijn. Dat is slecht nieuws, want zo'n 150 miljoen mensen leven nu in een gebied dat slechts één meter boven de zeespiegel ligt. De kans dat zo'n gebied in de nabije toekomst verloren gaat, is groot. Gisteren werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Zo'n 5000 mensen bezochten bijvoorbeeld de dodenherdenking... in voormalig kamp Westerbork. Deze nabestaande vertelt bij Westerbork hoe de oorlog haar leven heeft getekend. Toen mijn ouders beseften wat er gaande was... besloten ze te gaan onderduiken... Ze besloten dat ik als klein blond meisje veel meer kans had... als ik apart zou onderduiken. Ik ben hen dankbaar voor zoveel liefde en zoveel moed. Want doordat ik gescheiden werd van mijn familie... heb ik de oorlog overleefd. In Wageningen is vannacht de eeuwige vlam ontstoken... bij het monument Vrijheidsvuur, vlakbij Hotel de Wereld. Daar werd 66 jaar geleden onderhandeld... over de overgave van de Duitse troepen in Nederland. Zojuist hebben we hier in Wageningen de stad der bevrijding, het vrijheidsvuur ontstoken. En daarmee markeren we de overgang van herdenken naar vieren. Van hieruit wordt het vuur vannacht nog over het hele land verspreid. Vanuit Wageningen vertrokken na middernacht lopers om dat bevrijdingsvuur over heel Nederland dus te verspreiden. Uh, wij gaan naar Leeuwarden en uh, morgen tien uur, half elf, hopen we aan te komen... Ja. Uh, we gaan naar Den Haag en we hopen daar een uur of elf, half twaalf aan te komen. Enkhuizen en uh, we worden ingehaald om half twee. Dus we hebben tijd genoeg. Premier Rutte geeft vanmiddag om 1 uur het startsein voor de jaarlijkse bevrijdingsfestivals die in alle provincies worden gehouden. Dan nog de financiële nieuws. De Amerikaanse beurzen verloren gisteren terrein. Dat was voor de derde dag op rij. De Dow Jones eindigde met een daling van 17 procent. Nasdaq herstelde zich ietsje van de eerder opgelopen verliezen. En eindigde een half procent lager. De AIX eindigde met een verlies van 1,3 Voor de beurzen in Azië zit de dag er alweer bijna op. Daar staat de Japanse Nikkei momenteel gelijk. Zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens beluisteren via onze site. NOS.nl slash Radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over 6. Anouk gaat op haar nieuwe album het nummer Onderweg van Abel coveren. De zangeres vertelde in een interview dat ze dat nummer altijd het mooiste Nederlandstalige nummer heeft gevonden. En omdat ze het lied voor iedereen wil maken, vertaalde ze het naar What Have You Done. Joris Rassenberg, dat is de zanger van Abel, een componist van het nummer, heeft het al gehoord en is zeer vereerd. Zo zijn even naar het origineel gaan luisteren.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 het is stil achter de Origineel Abel met Onderweg. Komt dus op het nieuwe album van Anouk met de titel To Get Her Together. dat nieuwe album komt op 20 mei uit. Het is kwart over zes geweest. Bevrijdingsdag. Mark Robin Visser is op Bevrijdingsdag. Daar waar de bevrijdingsfestivals gaan beginnen. En dat is in Arnhem. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, Arnhem, daar hebben ze veel met de oorlog natuurlijk. Ze liggen vlak bij Wageningen. En toch die 5e mei, daar wilde ik niet zo erg, hè? Ja, nou, dat zal nog moeten blijken, Marcel. Uh, zeg ik jou in alle vrijheid. Ik voel me hier totaal vrij en ongecensureerd. Spreek ik tot u live via de Vrije Nederlandse Omroepstichting. Ja, En dat mag ook wel eens gezegd worden, Marcel. Ja, dat, dat is allemaal vrij. Ga rustig je gang. Ja, toch? Je, je, je, dat je, moet ja. We, we laten je weer. vrij vandaag. Ik, ik reed hier net Arnhem binnen en er stond aan het begin van de weg een heel groot bord. En dat stond op, wij steken hier gewoon over. En er stond een plaatje van een hert en een everzwijn onder. Die zijn ook vrij, die doen dat gewoon. En daar moet je dan voor gewaarschuwd worden. Mag ik ondertussen de luisteraars ook nog even uitnodigen voor een klein experiment. Ik weet dat u net wakker bent, maar steek nou even uw neus uit raam of deur. En dan zou je voelen dat het hartstikke koud is. Het vriest hier in Arnhem op dit moment. 1 graad. Laat mij u allen een beetje opwarmen op deze 66e Bevrijdingsdag. En doet u dan met mij mee, mee. Gaat u dan met mij mee, mee op zoek naar het bevrijdingsgevoel van Arnhem. Ieder jaar begint, uh, beginnen de Bevrijdingsfestivals in een andere provincie. Nou, dat is dus nu Gelderland. En uh, de provincie heeft voor Arnhem gekozen. Waarom? Dat is wel een interessante vraag, want er wordt hier niet zo gefeest op de 5e mei. En dat heeft allemaal een hele belangrijke reden. Tegen de tijd dat Arnhem bevrijd was, was alles hier kapot. En was er niemand meer om feest te vieren. Daar komt dat natuurlijk allemaal vandaan. Denk maar aan de slag om uh, um Arnhem en wat er daarna allemaal is gebeurd. Nu dus, het feest hier. De premier komt hier straks om half tien, begint geloof ik het officiële programma. Ik doe alvast een aftrap. En we gaan kijken uh, wat, waar dat allemaal toe gaat leiden. Ik begin bij het... Arnhems Oorlogsmuseum. En ze hebben hier allemaal prachtige voertuigen. uit die vreselijke tijd. Ja, dat is, klinkt misschien een beetje raar. maar. Uh, het is nog een keer zo. Sommige van die dingen doen het ook nog. Brandweerauto's, een ander spul. Dat gaat straks allemaal opgestart worden. En daar wil ik natuurlijk heel graag bij zijn, opklimmen. En misschien dat ik ook wel zelf een stukje mag sturen. Oh jee. Ja. Voel je, <laughs> ik sta je niet, er niet te voor vrij in. vandaag. <laughs> maar we gaan er een leuke dag van maken. Tuurlijk. Bevrijdingsdag. 2011, vanuit Arnhem. Marco Pinvesta draait warm en dat heeft hij nodig... want het vriest dus nog in Arnhem. Oeh. Het is de bekendste straat van Duitsland, de Keurvorstendam. In de volksmond ook wel Koedam. En hij is jarig. De chique boulevard van Berlijn viert vandaag zijn 125e verjaardag. Onze correspondent Wouter Meijer ging eens even flaneren. Ik heb zo heimwee in Kurfürstendam. Ik heb zo sehnsucht naar mijn Berlin. De Koedam is de navel van Berlijn. De chicste winkelstraat. Een flaneerboulevard. 53 meter breed, 3,5 kilometer lang. Gucci, Prada, Hermes en Yves Saint Laurent zitten er allemaal.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 oder arbeitet derjenige, der als Of je nou hier woont of komt winkelen, flaneren. Iedereen denkt aan iets anders. Maar het is toch een legende, een fascinatie, al 125 jaar lang. Maar er is natuurlijk wel iets veranderd. Toen de muur Berlijn nog in twee deelde, was de Kurfürstendam de enige chique straat van West-Berlijn. Nu is er veel bijgekomen, wat vroeger in het oosten lag, onder de linden friedrichstraße Wordt er viel im Oosten gemacht oder im Westen is jetzt der wieder in en der out. begrijpen we het toch eindelijk maar. Een grote metropole had meerdere centra. En daar heeft de burgemeester een hekel aan. Altijd die rivaliteit. Een wereldstad als Berlijn heeft meerdere centra. En die vullen elkaar aan en maken de stad samen tot iets moois. En het moet nog mooier worden. Hier op de kop van de Koedam, vlakbij Bahnhof zo, verrijst een toren. 30 verdiepingen hoog. Hier komt een superdeluxe hotel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 Dieses Haus wird zich am, am Art Deco orientieren. Het wordt tijdloos elegant. Het krijgt een touch van het Art Deco dat men kent uit New York, maar dan heel modern en natuurlijk de beste spullen, marmer uit Verona, speciaal ontworpen meubels, een tv in de badkamerspiegel, een spiegel geïntegreerd met tv Fernseher in het arbeiten. Wie beschreiben Sie das, was zich sich am Kurfürstendamm tut? Wie gesagt, das is letztendlich eine Renaissance der Kurfürstendamm war seit seiner Gründung oder, oder in Betriebnahme sozusagen vor 125 Jahren immer das Herzen äh,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 Dan gaan we naar Syrië. Dan gaat de repressie maar door? Het laatste nieuws is dat in de voorstad van Damascus honderden soldaten huizen zouden zijn binnengedrongen om mensen te arresteren. Uit het land komt maar weinig onafhankelijke informatie. Maar de bevolking is inventief. Zo verzamelt een Syriër in ballingschap elke dag informatie uit zijn land. En hij maakt er een nieuwsbrief van, inclusief vele YouTube-filmpjes uit Syrië. Die nieuwsbrief stuurt hij aan zoveel mogelijk mensen, waaronder onze eigen correspondent Nicole Vee. Elke ochtend vroeg stromen de mailtjes binnen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 De finale van de Champions League zal gaan tussen FC Barcelona en Manchester United. Het was al wel verwacht. Manchester versloeg gisteravond in de halve finale Choco 0-4 met 4-1. Spannend werd het eigenlijk nooit voor Manchester na de 2-0 uitoverwinning van vorige week. Verslaggever Frank Wielaert. Het was om te beginnen de vraag met wie zou Manchester eigenlijk gaan spelen. Er stonden er nog twee van de heenwedstrijd tegen Schalke in het veld. Eén daarvan was Van der Sar, de andere maakte een goal, Valencia. En daarmee was de wedstrijd ook gelijk gespeeld. Schalke wilde het wel proberen, in eerste instantie heel voorzichtig... maar door die 1-0 achterstand moesten er spitsen bij komen. Dat zorgde ervoor dat Huntelaar nog even mocht spelen. Maar ook dat mocht allemaal niet baten. Raoul komt niet nog een keer, deze keer met Schalke... in de finale van de Champions League terecht... Wel, Manchester United een herhaling van de finale van twee jaar geleden tegen Barcelona. Beide ploegen wonnen ooit hun allereerste grote Europa Cup op Wembley. En op 28 mei mogen uh, Manchester United en Barcelona.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 als de wedstrijd maar, spannender was geweest. Uh, misschien uit wat er 1-1 had gespeeld. Ja. En, en, en thuis ja, 2-1, zal maar zeggen. Uh, laatste minuut hun drukken nog, zal maar zeggen. En dan, dan is de spanning denk ik iets, iets meer, zal Dan kan je er eigenlijk nog meer van genieten op het moment dat je dan echt haalt, zal maar zeggen. Op zich is het natuurlijk de hele wedstrijd, je komt 2-0 voor. Uh, op zich dat, was het wel duidelijk dat we doorgingen, denk ik. Ja. Het is nu een kwestie van heel blijven, even.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 Ja, nee, klopt. We, uh, we, ja, de zondag was een, uh, was een resultaat wat we, ja, dat we niet verwacht hadden eigenlijk. En niet, niet, niet konden gebruiken. En nee, daarom kon we gewoon, verloren uh, van Arsenal heel, ja, heel veel druk op de wedstrijd zondag tegen, tegen Chelsea. Chelsea en, uh, ja. en, uh, gelukkig door het resultaat van vorige week konden we ons konden we experimenteren om wat, uh, wat andere spelers op te stellen. Finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Manchester United wordt op 28 mei gespeeld. Dus op Wembley in Londen. Radio 1. Het NOS journaal.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 In Amsterdam zijn bij een steken schietpartij bij een autobedrijf in het Westelijk Havengebied twee doden gevallen. Er zijn ook gewonden. Hoeveel is niet bekend. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit. In Wageningen is het de bevrijdingsvlam ontstoken bij het monument vlakbij Hotel De Wereld. Waar 66 jaar geleden onderhandeld werd over de overgave van de Duitse troepen in Nederland. fette lopers brengen het vuur naar alle provincies. En vandaag zijn in het hele land bevrijdingsfestivals. En in Australië is de laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog overleden. De Brit Claude Stanley Charles was 110. In 1915 loog hij over zijn leeftijd en kwam hij als 14-jarige bij de Britse marine. Voor zover bekend was hij de laatste nog levende militair die heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag, bevrijdingsdag, belooft droog te verlopen en het wordt wat warmer dan de afgelopen dagen.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 Kijk vanavond half negen. NOS Nederland 1. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In heel Nederland werden gisteren de twee minuten stilte gehouden. Natuurlijk op de Dam in Amsterdam en op de Waalsdorpervlakte. Maar er waren nog talloze herdenkingen in de rest van het land, zoals in Leeuwarden.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 Ik zeg het daarom vanavond ook nadrukkelijk tegen de jongeren. Jullie groeien op in een wereld die geen grenzen kent. Jullie zijn wereldburger. Via internet leggen jullie contacten over de hele wereld. En laat zien in die contacten hoe belangrijk het is om zonder oordelen en vooroordelen met anderen om te gaan. Iedereen die vrijheid lief heeft zou een ander de vrijheid moeten gunnen die hij ook zelf heeft en wil hebben.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 Want doordat ik gescheiden werd van mijn familie, heb ik de oorlog overleefd. Maak ik een vuist? Geef ik een hand? Spreek ik het uit? Of wordt het oog op oog, tand om tand? Herdenking in het Zeeuwse Renesse stond in het teken van de tien van Renesse. Deze verzetsmensen werden op 10 december 1944 door de Duitsers opgehangen. De scholieren hebben zich laten inspireren door de tien. De tien gehangenen. Bij het graf zullen we bloemen schenken. En heel Renesse zal aan jullie denken. Slapeloze nachten. En gruwelijke nachtmerries en dromen. We hopen dat het niet nog een keer zal komen. De tien gehangenen. Nu we hier staan. Heel erg bedankt. Wat jullie voor ons hebben gedaan. De bijeenkomst in het dorpshuis kent een bijzondere gast. Goedemorgen. Ik ben Canadees. Alles zal nu in Engels. Alsjeblieft. My name is. John is de zoon van een verzetstrijder uit Haamstede die door omstandigheden ontkwam aan de executie. Hij is met zijn dochter uit Canada gekomen. Hij draagt de medaille van zijn vader om hem en andere verzetstrijders te eren. Na de speeches in het dorpshuis gaat er een stoet naar het monument van de team van Renesse. En er worden kransen gelegd. Daarna is er stilte. Dan naar Rotterdam, want een plantsoen op Rotterdam Heijplaat is tijdens de dode herdenking vernoemd naar de Rotterdamse verzetstrijder Henk Huisman. Hij bracht onder meer het schip de Westerdam van de Holland-Amerika lijn tot zinken, zodat de Duitsers het niet konden gebruiken in hun strijd tegen de geallieerden. Zijn weduwe was aanwezig bij de herdenking. Hij was direct, dat de oorlog was, uh, uh, is hij ook voor onderduikers gaan zorgen. Hij is gelijk begonnen eigenlijk met verzet. En hij heeft onderduikers ondergebracht. Want hij was uh, lid van de, de landelijke onderduikvereniging, hè? Dat was hij ook, van de LO. Maar later van de KP. Dat de was de knopploeg. En die deed wat andere dingen, hè, in de haven. wat, wat, wat heeft die man ja, gedaan allemaal? Die scheepsabotage, dat ook. En ook die bok, die dan, Daar is die. Want toen kwam die terug en hij hoorde dat ze die naar Duitsland wou doen. En toen is hij weer met de Leefband is die hem, hebt hij hem laten zinken. Met gevaar voor eigen leven? Altijd. Vindt u het terecht dat er een platzoen nu naar hem is genoemd? Mijn man was niet op eer en roem uit. U wilde ik mensen helpen? Me. Juist, maar hij geloofde ook. En daarom weet ik dat hij nu, hij is 92-jarige leeftijd overleden... dat hij bij zijn vader thuis gekomen is. Onze reis langs alle dode herdenkingen in Nederland. Aan de andere kant van de wereld vocht in de Tweede Wereldoorlog Claude Schulz. Die stierf vandaag in een verzorgingshuis in Perth op 110-jarige leeftijd. 110? Dan heeft hij ook de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Inderdaad, hij, is, hij was de laatst levende veteraan uit die Eerste Wereldoorlog. Crossplant, Robert Partier in Sydney. Robert, 110 jaar. Hoe heeft hij het zo lang volgehouden? Ja, het is hem meermalen gevraagd hoe hij het zo lang volhield. En het antwoord was eigenlijk altijd hetzelfde.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 Hmm, gestopt met ademhalen dus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht hij mee uh, aan de Australische zijde hè, bij de marine. Is hij ook geboren Australiër? Nee, het is een Brit van geboorte. Hij was uh, in 1901 werd hij geboren. Uh, op zijn veertiende is hij bij de marine gegaan in Engeland... om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog. Uh, hij is op zijn zestiende aan boord gekomen van een schip. Hij heeft meegemaakt dat de Duitse vloot zich overgaf... En is na die Eerste Wereldoorlog geëmigreerd naar Australië. Want uh, daar vond hij het leven eigenlijk gemakkelijker en lekkerder. Ja, en toen is hij toch in het leger gebleven of daar dan in het leger gegaan. Hij heeft ook daadwerkelijk gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Nou gevochten is niet helemaal duidelijk. Uh, hij was in die periode namelijk belast met uh, de verdediging van de kustlijn tegen de Japanse vloot. En de Japanners die, uh, die mogelijk zouden aanvallen... En een van zijn taken was er om ervoor te zorgen dat als de Japanners zouden aanvallen, dat de lokale vloot gezonken zou worden. Dus de tactiek van de verschroeide aarde eigenlijk moet hij gaan toepassen. Maar um, ja, het is niet uh, duidelijk of hij ook echt een schot heeft gelost of iets heeft uh, moeten laten ontploffen tijdens die Tweede Wereldoorlog. Maar hij was toen wel actief voor de Australische marine. En in totaal heeft hij 41 jaar doorgebracht bij die marine. En vervolgens is hij met pensioen gegaan. En daarna heeft hij zich eigenlijk nooit meer bezig gehouden... met iets wat met het leger te maken heeft. Oh, waarom was dat? Nou, hoe ouder hij werd, hoe meer hij eigenlijk tegen de oorlog was. En zei die oorlog, dat is verspilling van tijd, verspilling van energie. Dat is verschrikkelijk. Vroeger werd hem altijd geleerd dat de Duitsers, die moest hij haten, die waren verschrikkelijk. Hij kwam er al snel achter dat die Duitsers ook maar mensen waren, net zoals hij. En zei, het zijn de ouders die die oorlogen beginnen... Wij jonkies moeten het uitvechten. Verschrikkelijk moeten we niet doen. En dat is dan ook een van de dingen die zijn familie duidelijk heeft gemaakt uh, na zijn overlijden. Ze willen graag dat hij wordt onthouden. Uiteraard als een zeeman, als een familieman, maar vooral als pacifist. Maar nou was hij wel de laatst levende veteraan uit de Eerste Wereldoorlog... en is hij vast veel daarover benaderd. Was het een bekend man in Australië? Nou, uh, wat grappig is aan deze meneer... ...is dat hij um, tot laat in zijn uh, leven actief is geweest. Zo heeft hij op zijn tachtigste een uh, cursus creatief schrijven gevolgd. Uh, hij had natuurlijk een heel rijk leven met heel veel verschillende dingen. Het heeft hem veel moeite gekost om alles op schrift te stellen. Op zijn 108ste debuteerde hij als uh, schrijver. Hm. En um, dat heeft hem in ieder geval in Australië wel uh, bekendgemaakt natuurlijk. Iedereen die ik gesproken heb, uh, die hem kende... Het was een, ja, een, een, een mooi karakter, een mooie man. Uh, en zo zal hij dan vooral ook herinnerd worden hier. Chokles was zijn bijnaam. En uh, ja, goed, hij zal herinnerd worden in ieder geval. Robert Partier uit Sydney over Claude Jules dus de laatste levende veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. Maar nu niet meer, is gisteravond op 110-jarige leeftijd gestorven. Elf minuten over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Terug naar eigen land, want het rommelt binnen de FNV. Je hoorde gisterochtend al een uh, verontwaardigde FNV-bestuurder. Een aantal kaderleden van de grootste vakbond, bondgenoten, wil namelijk dat FNV-voorzitter Agnes Jongerius opstapt. Ze moet weg, want zij zou zich in de onderhandelingen met werkgevers en de regering over een nieuw pensioensysteem niet genoeg hard maken voor het werknemersbelang. Gertjan Dennekamp sprak Ruud de Kloe, een van de opstellers van de brief, waarin het vertrek van Jongerius wordt geëist. Ik heb uw brief uh, gelezen. U vindt uh, dat uh, u heeft eigenlijk geen vertrouwen meer in het uh, federatiebestuur, vooral het beleid wat ze voeren. Ja, maar u heeft ook gezegd, Jongeris moet weg. Dat staat er eigenlijk niet nou, zoveel kijk, woorden. Uh, mensen die uh, beleid voeren en uh, dat niet goed doen, uh, daar hebben wij kritiek op. Uh, dat klopt, dat heeft u goed gelezen. Maar u vindt dat ze weg moet? Wij vinden dat dit federatiebestuur op dit moment uh, de AOW en pensioendiscussie niet goed voeren. En toen hebben we gezegd, het zou wenselijk zijn dat, dat, uh, dat zij vervangen wordt. In uw brief zegt u, kijk naar de fondsen nu, er is misschien helemaal geen reden om de pensioenen aan te passen. Op dit moment uh, zijn uh, een groot aantal pensioenfondsen... die uh, door de aantrekkende markten er helemaal niet zo slecht voor meer staan. En de grote ingrepen die wij nodig dachten te hebben... die blijken nu uh, uh, wel mee te vallen. En in uh, dat kader vinden wij eigenlijk uh, dat je dit opnieuw moet bekijken. En uh, dat je eerlijker uh, de verdeling moet maken tussen werkgevers en werknemers. En dat de regering ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja, maar in u. Uw brief schrijft u eigenlijk. Aanpassingen, daar zijn wij op dit moment helemaal niet van overtuigd. Nee, dat is niet waar. Wij vinden ook dat er aanpassingen moeten gebeuren. Maar wel op een eerlijke manier en een mooie, goede verdeling. En u had de indruk dat het hoofdbestuur daar niet mee bezig was? Op dit moment uh, hebben we weinig vertrouwen dat dat uh, tot een goed akkoord gaat leiden zoals het nu uh, ging. Goed. De clue, Maar Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten... is het oneens met die kritische leden. Wij vinden het erg jammer dat we in ieder geval... Uh onze kaderleden dat zo vinden. En wij zeggen alleen nadrukkelijk als bestuur van... ja, toch vinden wij het in ieder geval erg ongewenst... Uh, om in ieder geval een discussie over het leiderschap te beginnen. Wij vinden er ook geen reden voor is. Wij vinden dat we vooral het nu moeten hebben over de inhoud. De inhoud van een goed pensioenakkoord wat, wat ons betreft. En overigens zijn we daarover nu op dit moment juist binnen de FNV... in gesprek met elkaar om te zorgen dat we ook een heldere, duidelijke inzet hebben... over een goed pensioen voor mensen en een goede AOW voor de toekomst. Nou, dat, uh, daar hebben we toch inderdaad een goed gesprek ook vanmiddag over gehad. Ja, dus u... U blijft gewoon achter de als je Jogeeri staan. U, vindt geen, u ziet geen reden om te twijfelen aan haar functioneren? Ik zie geen enkele reden om op dit moment te twijfelen... aan het functioneren met elkaar, als alle functionarissen binnen de FNV... want tenslotte we zijn collectief verantwoordelijk. Dat geldt niet alleen voor het federatiebestuur. Dat geldt ook nadrukkelijk voor... Uh de voorzitters van de bonden. Nou, Met elkaar moeten we deze klus klaren. En daar zijn we al begonnen. En dan moeten we ervoor zorgen dat we hem afmaken. Ja, want je zou dit misschien ook kunnen opvatten... als een soort motie van wantrouwen tegen uzelf eigenlijk. Als uw eigen achterban uh, uh, over uw hoofd heen uh, zeg maar het, uh, het hoofdbestuur gaat aanspreken. Ja, je kunt er van alles inderdaad wel vinden. Ik vind dat wij in ieder geval een open vakbeweging horen te zijn. Waarbij uh, de lijnen tussen in ieder geval de top van de vakbeweging... en de leden, de kaderleden, dat die zo kort mogelijk moeten zijn. Dus dat lijkt mij op zich inderdaad heel goed als in ieder geval kaderleden van mij, als die in ieder geval zorgen hebben... over hoe processen verlopen, in dit geval het gaat over pensioen... dat die die ook rechtstreeks in ieder geval kunnen uiten en neer kunnen leggen... bij in dit geval het federatiebestuur. Dat moet ook vooral in ieder geval kunnen. Wij moeten daar niet zo krampachtig over doen. Dus ja, ik denk helemaal niet in termen van moties van wantrouwen wantrouwens volstekking aan de orde. Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten. Volgende week komen de bestuurders van de vakbonden en de vakcentrale weer bijeen... om te bespreken hoe het nu verder moet met de pensioenonderhandelingen. Het gaat niet goed met het grootste koraalrif van Nederland. Ja, dat wist u niet, hè, dat we dat hebben. Maar we hebben hem echt. Het ligt voor de kust van het Caribisch eiland Saba. En het uh, koraal sterft af. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens even naar uh, de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Dat zal alweer rustig worden vandaag, denk ik, Ja, daar ga ik wel vanuit hoor, Lara. Er is dus, uh, korte file nu op de A15 in Rotterdam richting Europort. Bij Spijken is het twee kilometer, maar we verwachten eigenlijk... Uh, niet al te veel drukte. Mijn vakantie... Veel mensen hebben toch deze dag als vrije dag gekregen van een werkgever. En ja, als het meer is dan 75 kilometer rond half negen... dan zal me dat echt verbazen. Dan eet jij je, je laarzen op, begrijp ik, Jolanda. Nou, nee, doe mij maar een broodje kaas. <laughs> Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Druk wordt het wel in Arnhem. Daar wordt officieel de aftrap gegeven voor de bevrijdingsfestivals... in Gelderland dus, in Arnhem. En daar is Mark Robin Visser. Is dat druk? Ja. Ik hoor al veel lawaai. Ja, groot, hij, hij, hij doet het niet. Wat doet het Was? nou weer niet? De oorlog duurde vijf jaar. <laughs> zeg, dit is een van de, van de motorrijders. Die, die probeert zijn motor te starten. Zit er wel benzine in? Dit is een van de mooie stukken van het oorlogsmuseum, kan je dat zo zeggen? Ja, dit is een Harley van 1944, 1944. 1944. Ja. We gaan met uh, drie verschillende motorfietsen Een Norton, een, dus een Canadese uh, Een Ariel, een Engelse En een Harley, Amerikaans ja. en, en deze die... Uh, nou, ze, ze zijn allemaal... Authentiek materiaal allemaal, hè? ik krijg helemaal uh, ambachtelijke gevoelens ja, daarbij. Oh, het het, <laughs> Even Peter staat helemaal te glunderen. De baas van het, van het museum, kunnen we wel zeggen. Hij is ooit begonnen met een, uh, met een, uh, een Duitse kaartentas. Ja, ja, ja. Heel, lang lang geleden. Geleden, heel lang geleden. Heel lang. Ik was toen 13, ik ben nu 57 dus. Dus dat is heel wat jaartjes uh, Die Duitse kaartentas die heeft geleid tot een enorme collectie voertuigen... en andere voorwerpen die u allemaal bij elkaar heeft verzameld. Ja, dat klopt. En uh, ja... En ik heb er een museum van gemaakt. Ik wilde dat uh, met iedereen delen. Dat iedereen ja. het kan zien. Waarom wilt u dat zo graag? Uh, nou, Ik vind het een beetje egoïstisch, allemaal voor jezelf. En uh, ja, dit, dit behoort toe aan de gemeenschap. Dus vandaar dit museum, dat iedereen het kan zien. En iedereen kan, er, uh, kan hier binnenkomen. Krijgen, en dit spul moet allemaal naar Wageningen? Ja, ja. we gaan met, uh, met drie motorfietsen en een auto gaan we naar Wageningen. Het, momenteel wordt er even gewerkt aan de Norton. Dit is de CC14498. Lukt het? Ja hoor. Zit hier ook nog ergens een... Oh, dit is een... Ja. Ook maar heel mooi. Luister nou eens even. Oh. <laughs> zeg, um, naar Wageningen. Ja, ja. Wat gaan jullie doen? Uh, Wij gaan daar staan met, een, uh, met twee tafeltjes. Wij gaan het museum promoten. Ja. En, en wat oorlogspulletjes, wat bevrijdingskool. Zoals uh, biscuitblikjes en zo, en wel, wel ver uh, dingen allemaal. Dus uh, ja, dat wordt wel heel leuk, ja. Zullen we even uit de lucht van deze machine gaan staan? Want anders dan... Uh, <laughs> we gaan nog even naar een ander prachtig uh, topstuk... wat een eindje verderop staat. En waarvan ik begrepen heb dat ik daar ook een eindje op mag meerijden. Met de auto? Ja, ja natuurlijk. natuurlijk, natuurlijk. En, en waar mag ik op meerijden? Uh, met een mercedes benz Dat is een, uh, een manschappenauto van de Duitse Brandweer. Ook van 1943, zo'n beetje. Oh, die staat hier, zeg. Ja. Hij is helemaal in camouflagekleuren gespoten. Zoals ze toen de tijd uh, destijds ermee uh, reden. Ja, en u bent zelf ook helemaal in, uh, in lege kleuren? Ja, he? ik heb een Amerikaanse uniform aan, omdat ik op de harde rij. Ja. Yeah. En die andere jongens die hebben dan Engels en. Ranger staat Rangers. hier op uw jacht? Ja, die hebben in een uh, man nu gevonden. maakt er wel echt werk van. Ja, je kunt niet met een overal uh, op zo'n motorfiets gaan zitten. gaan zitten. Bent u nou ook in, in feestelijke stemming nu het 5 mei is? Mm, nou, nah, nee. Nah, of is het nah, voor u een beetje is, business as usual? Nee, het is, geen business. het is geen business. Maar voor ons is het wel interessant natuurlijk. We kunnen het museum promoten. En dat is ja. uh, belangrijk. En uh, ja, het is ook heel fijn dat het, uh, dat Denk, het daar plaats, plaatsvindt natuurlijk. Denkt dus. u dat er in Arnhem een beetje een feestgevoel? Eerst Arnhem heeft niet zo'n feesttraditie wat bevrijdingsdag betreft, hè? Uh, nee, Arnhem uh, was een dode stad. Hè. Er viel niks te bevrijden. Mensen waren geëvacueerd en een uh, enkele Duitser was er. Er zijn wel wat, wel wat uh, schermutselingen geweest. En, uh, maar er is eigenlijk weinig gevochten in Arnhem in, in 1945. Zullen we proberen of de manschappenauto het ook doet? Net zo fijn als die andere, die andere dingen. Ik zou zeggen, druk hem maar eens in, chauffeur. Oh. Ja. Vooroorlogs, hè? Naarmuziek. zeggen vooroorlogs zijn lopen ze Start te lopen. Starten er lopen. We gaan onderweg met een originele manschapper. Oh, auto. Naar Wageningen. En ik spring straks achterin. <tie> <tie> Hij rookt wel erg, chauffeur. <tie> Hij rookt wel heel erg. Ja, ja dat, is, uh, dat is ouderdom, hè? <tie> Hij doet het nog. Doet het Goeie reis, sorry. tot zo. Ja. Toen hadden ze nog geen uh, katalysator onder de auto. Het klinkt allemaal wel mooi bij Marco Wim vanochtend in Arnhem. We zullen zo even een fotootje plaatsen trouwens van die wagen. Dat uh, zullen we doen op La Radio, op, uh, op Twitter. Goed, we gaan naar het grootste koraalrif van Nederland. Dat sterft namelijk af. Ik dat net al even. Het ligt op Bank. Dat is voor de kust van het uh, Caribisch eiland Saba. Met 2000 vierkante kilometer, 40 bij 60, zo groot als de provincie Utrecht... is het een van de grootste atollen ter wereld. We praten erover met onderzoeker Erik Meesters van de Wageningen Universiteit. Meneer Meesters, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het grootste koraalrif af aan het sterven is? Wat is er aan de hand? We nou, dus hebben natuurlijk klimaatverandering. en Dat betekent dat de, zee, uh, de temperatuur van de zee af en toe te warm is voor koralen om daar uh, uh, gezond uh, onder te blijven. Dus dat heeft niets te maken bijvoorbeeld met uh, grote tankers die hun ankerkettingen daar langs slepen. Nou, dat uh, hebt u goed gelezen. Dat klopt, dat, is, dat gebeurde ook in het verleden. Maar op het moment is de samenbank uh, helemaal beschermd. En, uh, en schepen die zullen ook internationaal uh, binnenkort uh, geweigerd worden van die bank. Die mogen daar niet meer, niet meer ankeren. Dus die schade die, die daar trad, die is wel uh, voorbij. Uh, in zoverre dat dat moet herstellen. En het herstellen is natuurlijk afhankelijk van de conditie van die bank. Ah, oké, okay. ja. Nou, meneer Meester, dat, dat te warme water, waarom is dat zo slecht? Wat doet dat? Ja, die, die koraalriffen die zijn eigenlijk gewend aan een hele kleine marge in temperatuur. En de laatste ja, 10, 20 jaar lijkt, dat vaker, lijkt het vaker voor te komen dat het water te warm wordt. Uh, en dat is maar een, een paar graden, maar het is uh, voldoende om, om voor een soort stressreactie te zorgen bij die koralen. U bent in november, december geweest hè, daar, maar ook in 1996. Kunt u eens uitleggen, um, ja, om in ieder geval voor de luisteraar duidelijk te maken, wat er dan gebeurt met zo'n koraal? Wat, wat voor verschil u heeft gezien? Nou, um, ik, wat ik gezien heb is dat er, uh, wat, wat je doet onder water, je, je meet eigenlijk... Uh,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 Dus uh, overal zijn koraalriffen achteruit ontgaan. En dat hmm. heeft toch met die, met die klimaatverandering voor een heel groot deel te maken. Maar goed, we hebben hier natuurlijk meer mee, omdat het Nederlands grootste koraalrif is. Ja, ja, en het is ook een van de, van de weinige, zeg maar, zo goed als onverstoorde uh, koraalriffen. als je dit bekijkt van, van uh, menselijke invloeden. Dus directe menselijke invloed, omdat het vrij ver van het vasteland ligt. Dus het, het, het is eigenlijk een heel gezond koraalrif. Maar ja, door deze, door deze dingen uh, gaat het toch behoorlijk achteruit. Ja. Nou hebben we hier een rapport van uh, Caribsat. En daarin staat dat het ook erg lastig is om, om goed te bepalen hoe de toestand is hè, van zo'n koraal. Het wordt tijdelijk ook wel getroffen. In, in, uh, in 2005 is het bijvoorbeeld uh, door El Nino flink geraakt. Uh, herstelt het ook zich niet deels vanzelf nog weer? Ja hoor, ja, nee, het, het herstelt. Maar het heeft natuurlijk tijd nodig, zo'n koraal dat... Uh, en, en dat zijn kolonies van, uh, van organismen en die groeien een centimetertje per jaar. Dus uh, voordat je 60%, of uh, ja. 30-40% schade hersteld hebt, daar heb je gewoon een vrij lange tijd voor nodig. En als, als zo'n zo gebeurtenis van warm zeewater, als dat te vaak optreedt, ja, dan, dan, dan zal dat herstel uh, dat zal dat te weinig zijn of te langzaam gaan... om, uh, om, om te zorgen dat, dat het zeg maar, gezond blijft. Ja, nou, we horen natuurlijk uh, vanochtend ook dat uh, het allemaal nog veel sneller gaat. Uh, het uh, smelten van de kappen, het stijgen van de zeespiegel... de uh, opwarming van het water in de zee. Uh, kunnen we tijd nog keren voor deze koraal? Um, dat, ja, dat is moeilijk. Die voorspellingen, uh, er zijn voorspellingen en die, en die, en die laten het uh, vrezen het ergste... Um, maar ja, goed. Het enige wat we kunnen doen is eigenlijk proberen alle andere stressfactoren die we nog een beetje in de hand hebben, om die zoveel mogelijk uh, te, te minimaliseren. Ja. Duidelijk, dank dat u ons even te woord wilde staan zo vroeg in de ochtend. Onderzoeker Erik Meesters van de Wageningen Universiteit. En mocht uw interesse gewekt zijn, ga dan naar onze website nos.nl. Daar staan allerlei foto's van het koraal. Heeft. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Nederlandse hulp aan landgenoten in buitenlandse gevangenschap schiet tekort, schrijft de Volkskrant. Ambassades doen niet genoeg. Diplomaten durven misstanden niet aan de kaak te stellen. Ook is het onduidelijk of ze regelmatig gedetineerden wel bezoeken. Bovendien is de financiële steun voor ongeveer 2500 gevangenen... aan willekeur onderhevig. Blijkt uit een onderzoek van de IOP. Dat is de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie. Een onafhankelijke organisatie die het ministerie van Buitenlandse Zaken... kritisch volgt. Veel Nederlanders zitten in het buitenland vast vanwege drugsdelicten. Maar iedereen heeft recht op bijstand. Dat zei minister Rosenthal in ieder geval ondanks in een Kamerdebat. De Portugese regering moet gaan snijden in de overheid, schrijft het FD. Ook moet Portugal pensioenen en ambtenaren gaan bevriezen. Staatsbedrijven moeten verkocht worden... en ontslagvergoedingen moeten ingeperkt. Maar de totale bezuinigingen die het IMF en de Europese Commissie... aan op Portugal opleggen, zijn lager dan verwacht. In de voorwaarden staat dat Portugal zijn begrotingstekort in 2013... moet terugbrengen tot 3 procent. En dat is volgens het FD opmerkelijk... want de onlangs gevallen regering mikte zelf op een tekort van 2 procent. Nou, waarschijnlijk krijgt Portugal een soepeler programma... vanwege een tegenvallende startpositie. De nieuwe maatregelen gaan pas vanaf volgend jaar in. Geheime adressen zijn veel te simpel te achterhalen, schrijft de Telegraaf. De overheid gaat te slordig om met de gegevens. Daardoor kunnen diverse diensten er lukraak over beschikken. Het CDA dringt aan op maatregelen. De veiligheid van bijvoorbeeld bedreigde ex-partners zou in het geding zijn. De regeringspartij CDA vindt dat er bij de overheid veel te lichtzinnig met het predikaat geheim wordt omgesprongen. Zo liggen de gegevens voor tienduizenden ambtenaren voor het oprapen. Als een adres in de gemeentelijke basisadministratie als geheim opgegeven is, gaat die informatie bij andere diensten... Verloren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt niet van de problemen op de hoogte te zijn. Moeders die moedermelk over hebben kunnen dat vanaf deze week doneren aan de Moedermelkbank van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Meldt het AD. Melk gaat. gaat de melk gaat naar te vroeg geboren baby's van andere moeders. Die moeders zijn dan vaak niet in staat om borstvoeding te geven... omdat ze ziek zijn of medicijnen slikken. In die moedermelk zitten bacteriën. Die zijn dan weer goed voor te vroeg geboren kinderen. Daardoor krijgen ze minder snel infecties en allerlei darmproblemen. De komende maanden gaat de moedermelk sparen. Wat zal dan nog de pers schrijft over een oplossing voor de lange wachtrijen bij de vrouwen WC's? Gaat vandaag spelen op de diverse festivals. <lacht> Ellen, ja, Ellen Lejeune vond de Miss Wiz uit. Afgesloten hokje, waarin vrouwen boven een smal opvangbakje staan. Oh God! Lichamelijk op, <lacht> dat doet maar de mannen. Ja. Nou goed. Lichamelijk contact is er niet, dus het is veel hygiënischer... dan de huidige wc's op de festivals. En weet je, het is ook sneller omdat je geen papiertjes <laughs> op een uh, bril hoeft te leggen. Er is een uh, opvangtank van 300 liter, zozo. Dat kan uh, duizend keer gebruikt worden. Het grote Belgische festival, Rob Werger, heeft al interesse getoond... in deze Miss Dat wordt uh, staand plassen. Ja, nou, interessant. Leuke ontwikkeling. Over de festivals hoort u uiteraard meer na 7 uur in het Radio 1-journaal. Dan hebben we ook veel aandacht voor Syrië. Het geweld daar tegen de opstandelingen houdt maar niet op. Sterker nog, het wordt harder. Er zijn of er zouden alweer tanks worden ingezet. Een schikvaas? Of een lekker geurtje? Of anders een pseudo koe voor op de koelkast? Kijk, ook leuk decoratiezand. Hallo. Het blijft wel je moeder, hè? Geef je moeder een boek, want van boeken krijg je nooit genoeg. We'll meet again. Don't know Bevrijdingsdag 2011. Don't know where, know we'll meet again. Kijk vanavond half negen. NOS, Nederland 1. Bruinzeel, de trendsetter op parketgebied. Kijk op bruinzeelvloeren.nl World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. worldticketcenter.nl Dit is Radio 1.